Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal... ...voor morgen een bezoek gepland aan Hengelo. Ze wil daar smiddag spreken met Turkse Nederlanders. De woordvoerder van de minister bevestigt haar komst. De bijeenkomst is georganiseerd door een lobbyorganisatie... ...van de Turkse AK-partij in Nederland. Het team voert campagne voor een ja bij het Turkse referendum in april... ...over uitbreiding van de macht van president Erdogan. Ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... ...Tjavuzolu wil in Nederland campagne voeren... Premier Rutte is tegen campagneactiviteiten van Turkse ministers. Het dodental door de brand in een kindertenhuis in Guatemala is opgelopen tot 28. Negen meisjes die gisteren levend uit het huis waren gehaald, zijn alsnog aan hun verwondingen overleden. Er zijn nog tientallen gewonden met vaak tweede en derde graads brandwonden. Het hoofd van de Amerikaanse Milieudienst EPA ontkent dat de uitstoot van CO2 een belangrijke oorzaak is van de opwarming van de aarde. In een interview met een Amerikaanse tv-zender... zei hij dat het niet duidelijk is hoeveel invloed de mens heeft op het klimaat... en dat daar meer onderzoek voor nodig is. Scott Pruitt werd vorige maand door president Trump benoemd... als baas van het Klimaatbureau, terwijl hij bekend staat als een tegenstander daarvan. Alle bus- en tramhaltes in Den Haag en Delft krijgen nieuwe bankjes... omdat de huidige bankjes een gevaar vormen voor kinderen. In de zittingen zitten gaten waar de kinderen hun vingers in steken. En zo kunnen ze klem komen te zitten... De brandweer heeft de afgelopen maanden al meerdere kinderen moeten loszagen. Nadat gisteren dat nog een keer was gebeurd, was de maat vol. In totaal worden 1100 bankjes vervangen. En hoeveel dat gaat kosten is nog niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Er kan ook wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het nagenoeg overal droog. De zon schijnt af en toe en er staat weinig wind. Het wordt een graad of 11.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 In de Randstad uh, is het vooral rommelig bij Amsterdam, want uh, er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A9 richting Ookmaar staat 9 kilometer tussen de knooppunten Holendrecht en Batoverdorp. Het, uh, de weg is wel weer vrij, maar het kost je nog wel zo'n drie kwartier extra. Op de A10 Noord uh, richting de A10 Zuid, of eigenlijk alleen op de A10 Zuid richting Den Haag, staat voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file en de andere kant op, dus vanaf de A10 Zuid naar de A10 Noord staat voor de Zeeburgertunnel. 13 kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. De vertraging is nog wel een half uur. A27, Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knoperdunetten 14 kilometer en een dikke 20 minuten vertraging. En verder richting Gorkum over de A27 tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer en een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Gelukkig ben je er nog steeds. Ja. Hartstikke goed, gezellig. Nou, ja, vind ik okay. ook. Oké, ja, en je hebt ja. een lekker plaatje uitgezocht weer. Ja. Dus die gaan we straks draaien. Ja, lekker. El ja. gaan we draaien. Speciaal voor jou. Eigenlijk weer voor onze sidekick. Ja. Nou. Goed, hè? Welkom terug in ieder geval. Wat heb ik. Ja, dankjewel. <laughs>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 I'm thinking about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 Maybe Where we are. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Had jij nog wat? Jazeker. Oké. Okay. Volklorenvereniging De Wurf gaat weer de planken op. Onder leiding van de regisseur Ed Fransen... zal op zaterdag 18 maart aanstaande in Theater de Krocht... het toneelstuk Ons Dorp Leeft Mee van B. Jongsma Schuiten opgevoerd worden. Het is een toneelstuk in vijf bedrijven. Het verhaal speelt zich af in het Zandvoort van rond 1910... En het is een stuk met een lach en een traan. Er was in Zandvoort vroeger veel armoede, maar ook veel gezelligheid met elkaar. Er gebeurden ook wel hilarische dingen, meestal zaken waar het hele dorp bij meeleefde. Wat er allemaal gebeurde en hoe het afloopt, u moet maar gaan kijken. In de pauze wordt er weer een verloting gehouden met onder andere twee schilderijtjes gemaakt door Marion Verstegen. En een mooie pentekening met oud-Zandvoortse afbeeldingen van Rie Molenaar. Kaarten aan 9 euro zijn verkrijgbaar bij de familie Freek Veldwisch aan het Dortsplein 9. Telefoonnummer 023 57 16487 023 57 16487 En bij Mieke Hollander, Constantijn Huigenstraat 15, telefoon 06 201 73882 06 201 73882 Indien voorradig zullen rookkaarten ka aan de kassa van de zaal verkocht worden. De aanvang is om acht uur en na afloop is er weer het bekende en gezellige bal na. Nou. Ja, lekker hè. Dit, nou. dit nummer zal bij mensen wel bekend in de oren klinken, maar dit nummer wordt gebruikt in de reclame van de NS. Oh, zo? Maar dat is dan de uitvoering van Charlie Luske. Maar die zal wel niet zo snel gaan, waarschijnlijk. Nee, het is ook een, be een oh. beetje jazz. Ja, omdat de NS uh, ik vind niet zo heerlijk zo snel heerlijk nummer heeft. Ja, de, ne, ja de, nee, maar de, ik vind die in beelden ja. zo mooi als de trein door de duinen rijdt. Ja. Dat het zo gigantisch denk, wijd is. Dan denk jij aan Zandvoort. Ja, nou, ze zijn er nou gewoon ja. onderweg hè. Daarna ja. lopen ze met, ja. met de hondjes over het strand. Ja. Dus, uh, maar ik, uh, dit was dus heel Jessie. en ik ga meteen door over jazz. Hartstikke goed. Op 12 maart wordt er weer in de krocht een jazzconcert gehouden. Van half drie tot half vijf. Uh, organisator van deze concerten is de Haremse bassist Erik Timmermans. Van Metafaan is de doelstelling van deze concerten geweest... dat de liefhebber van jazzmuziek op concertmatige wijze... van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. Wereldberoemde artiesten zijn al eens opgetreden...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 Website www.jessinstandvoort.nl Dus zondag 12 maart. Nou, hoe kan je inderdaad beter je zondag besteden, toch? Ja, lekker. Lekker, lekker eerst over het strand, lekker uitwaaien. Moet het niet zo regenen? Nee, dat niet. Nee, <laughs> dat, dat, inderdaad. nee ik heb het over waaien. Ja. <laughs> nou, dat is wel lekker. Hou je er ook van van waaien op het strand? Nou, niet zo, nee. nee ik ja, wij ik lig Liever van. met warm, wa warm weer op een beetje. Ja, dat, is dat vind het zo? Ik veel nee, nee, nee, daar houden wij helemaal niet. Wij houden echt van, van dingen doen en wandelen en, Ja, jullie het. wandelen het hele Daar hebben wel ja. bewondering voor ja, ja, ja, ja, ja. Maar maar jij gaat, het... Jullie gaan ook de 30 van Sanford uh, lopen. Ja, die ga ik lopen. Ja, jij. Ja, ga lopen. niet. Nee, Jannie niet. Jannie, okay. dat is te ver. Is dat te veel? Nee, dat haalt ze niet. Ze haalt 20 kilometer en dan houdt het op. Ja, want het gaat ook nog over het strand. Ja, de zandloop is, is nog ja, zwaarder. Ja, en als het dan regent, want we hebben een, een paar oh, jaar... God, hebben ja, het al regen gehad, dat was slecht hoor. Ja, maar ik vind het altijd een mooi gezicht... dan die hele sfeert ja. met hardlopers en wandelaars... Ja. over het strand aankomt. Ik zal eens naar je zwaaien. Ja, ik ga weer eens kijken. Ja, de boulevard. Als je niet iemand ziet zwaaien, dan ben ik het. Dat is goed. <laughs> up the heaven hand in hand There's a shady place. Westkust, weerbericht. Na een, de dag, een de dag van gisteren zag het weerbeeld er vandaag duidelijk beter uit. Er was weliswaar vanochtend nog kans op een bui, maar verder bleef het droog en naast wolkenvelden ook af en toe zon. Het was vanmorgen ook mistig. Aan de, zuid, de zuidwestenwind draaide naar noordwesten en was matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur steeg naar een graad of elf. Vanavond en de komende nacht hebben we met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen te maken. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of vier. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind zwa waait zwak uit, uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Na morgen is het licht, licht wisselvallig... met na zon ook af en toe wat regen of enkele buien. De temperatuur is voor komende week 9 graden. Ja, ja, het wordt lekker weer, hè? Mag ook wel eens een keertje vieren. Nou, ik wil wel lekker naar de zomer toe. Ja, nou gaat ook wel. Maar het duurt eventjes wat ja, langer. Het duurt he? wel heel lang. Ja, <laughs> Maar het was, lang. het was inderdaad vanmorgen heel erg mistig. Ja, dat was, en, rond een uur of negen. Want we waren gisteren nog aan want nog eventjes aan het wandelen. En alles was, uh, zat onder de dauw En alles was nat. En ik zei, nou, dat ziet er niet best uit. Ja, het was hier vanmorgen ook. Ja. Ja. Maar ja, je had het net je had het over bier. Ja. Weet je nog? Ja. Dat we zand voor hetzelfde bier gemaakt. Ja, het zijn, ja. Toen zei ik van, ik heb eigenlijk liever heb ik whisky. Ja. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me. Die. I tell you we must die I tell you, I tell you Oh girl, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you. dat als ze te veel whisky gedronken uh, hebben, vind ik uh, zelf. Ben uh, je daar ook nog heen? Gut. <laughs> <Goed. Maar, laughs> ik ik spontaan heb spontaan dronken. Nou, dat lijkt het wel op, ja. Nou. ja. En, en volgens mij heb jij dit meer. Dit, ik vind, dit vind jij van jou leuker. The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited for too long. It's time to land. It's about, I've waited all to feel the sun The harder it gets, the faster we seem to fall in love. Gone away. Start a day. We have waited too long. Ja, year of zomer, dat is in ieder geval beter. Dat is waar. Oké. Okay. Ja, jaar of is beter, hè? Ja. Ja, en we hadden het net over whisky, hè? Als je nou te veel whisky hebt, maar dat heb je ook met bier, weet je wat je dan wordt? Nou. Weet dit. That's okay. Vijfopname van Tilau. Blauw heette dat. Ik ga het even hebben over Opa Koning is de stem van Domus Magnus. Niet iedereen met een mooie stem kan voice-over worden. Zo gaat het niet alleen om een goed oplezen van de tekst, maar vooral of de boodschap juist wordt overgebracht. Voor de eerste radiocommercial van Domus Magnus gingen we zo op zoek naar die stem. De generatie krakende stem meldde zich niet zo snel aan bij de voice Bookingsbureau en kan zich helemaal niet voorstellen dat hun stem zo waardevol is. En daar was opa, Joop Knokke Koning, 92 jaar en zelfstandig wonend in Zandvoort. Graag bereid om zijn kleindochter uit de brand te helpen. Alhoewel, hij had geen idee wat hem te wachten stond, ging hij voor het moment... Hij stapte in de auto in met de voice recorder... de tekst in lettergrootte 36 op zijn schoot... en begon de tekst voor te lezen. Na zeven tekst stond alles erop. Opa Koning heeft inmiddels zijn moment of fame beluisterd. Hij was verrast. Wat een oude stem, zei hij. Dat was precies de bedoeling, opa. Deze week, van 6 tot 12 maart, is Opa Koning... naast de twee andere radiospots van Domus Magnums... te horen op NPO Radio 1 en alle regionale radiozenders. Domus Magnum is een landelijke woonorganisatie met elf bestaande locaties... en vijf locaties in ontwikkeling. Ouderen wonen in hun eigen appartement... inclusief 24 uur zorg en dienstverlening... zoals de wasservice, maaltijdvoorziening door de chef-kok... en het wekelijks klassiek concert. Meer informatie vindt u op www.domusmagnus.com. Ja, nou moet er toch weer wat komen.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 Ja, mooi. Ja, hij mag nog even doorgaan. Maar hij is nooit... Maar dan, maar dan niet meer, dan is het afgelopen. Ja, nou ben jij Gisteravond was hij uh, bij Late Night. Is dat zo? Ja, of gisteravond oh, ga... alweer. Maar... Hij was in Nederland. Oh, ja. Maar ja ik ga even met uh, mooi nieuws verder... Ja. Over twee weken op vrijdag, dus niet op de donderdag, maar op de vrijdag. vrijdag ja. En Dan hebben we hier een gast, Marcel Horneman, de Slager van de Krocht. Ja. En die opent morgen zijn nieuwe vers theater op de Grote Krocht. Hoe heet dat? Een vers theater? Vers theater. Dat is Hij mooie. verkoopt dus vlees en broodjes, Traiteurproducten. Oh. En je kan van, uh, van de Albert Heijn binnen, ja. kan je zo ook zijn zaken binnen. Ja, ja. Binnen. Dus je hoeft niet helemaal buiten om te lopen. Dat is wel. Uh, Zit in dat nieuwe pand ja. van de Albert Heijn. Dus erg mooi geworden. Een prachtig modern bedrijf... dat gespecialiseerd is in vers en vers producten. Van vlees tot belegde broodjes. Van kant-en-klaar maaltijden... tot een lijn met eigen soepen, sausen en catering. Morgen om tien uur... is de officiële opening. Dan kan Zandvoort profiteren van dit vers theater. Nou, dat is hartstikke ja, mooi. Ja, volgende, volgende, week, volgende week vrijdag is hij... Is hij er vrijdag, ja. en dan hebben we waarschijnlijk weer een verloting. Maar die verloting gaat iets anders worden... En eigenlijk meer, ja, door, de Zandvoortse luisteraars die zeggen van, als ik nou geen internet heb, wat gebeurt er dan? Ja, nou, daar hebben we een oplossing voor gevonden, dus maar. We bellen naar dat de studio. Dat wordt allemaal nog even bekendgemaakt. Maar we gaan het op een iets andere manier. En misschien ook iets eerlijker. Inderdaad van de mensen ja. die geen internet hebben. Dat ze ook mee kunnen doen met de verloting. Ja, die kunnen dus, zich dan opgeven. Want we ja. gaan niet doen wie het eerste belt. Want er zijn ook mensen die zitten op hun werk. Die kunnen niet ja, bellen. Ja, ja, ja. Maar die nou, kunnen wel de... ook mensen bellen naar het nummer. En dan zich opgeven. En dan gaan ze ja. dan allemaal de, in de hoogte. Ik moet eerlijk zeggen. We weten nog niet helemaal hoe dat precies komt gaat worden. Komt helemaal goed. Maar, want dat regelt iemand anders voor mij. Maar dat komt hartstikke goed. En we hebben natuurlijk volgende week donderdag. In de tweede uur hebben we ook een gast. Ja. En dat is, uh, dat is Dominee van de Linden. Ja. En uh, die gaat dan uh, praten over een, een, een avond in, in de kerk. En, uh, ja. Nou, dus we hebben volgend jaar. 500 een... jaar reformatie. Juist, dus we hebben het hartstikke druk volgende ja. week. En, en heb jij het nieuwe liedje al gehoord van het Songfestival waar wij mee Ja, gaan prachtig. Gaan? Ja, nou, die wou ik toch wel even draaien. Nou, hoi. Ja. Cry no more, cry no more.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 Onze presentator van Jong Zandvoort is ook weer binnen. Thomas, hallo. Hallo. Hallo, wat hallo. heb je allemaal te brengen de volgende uren? Vertel het eens even aan onze luisteraars. Uh, nou, Ik heb om kwart over zes de top vijf games. Om half zeven het dier van de week Herbie, dat is in uh, Stafford. Om kwart over zeven het weer. En dan om uh, kwart over zeven de evenementen. En om half wachten, top vijf films. Ja, en lekkere muziek natuurlijk. Ja, ja, uiteraard, hè? Tuurlijk. Uiteraard. Hey, ik heb even een vraagje over die dier van de week. Hè. Als jij dier van de week voorgelezen hebt, weet je dan ook of de dier weg is? Of, of krijg je dat eigenlijk nooit meer te horen? Nee. Dat krijg je niet te horen? Nee. Dat is net weer jammer, hè? Ja. Of neem jij ze allemaal die niet weggaan? Nou. Ze <lacht> <lacht> We moeten zitten maar dat <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nou, het is alle reden om te blijven luisteren de volgende twee uur, Want dat worden weer gezellige uurtjes met lekkere Zeker. muziek. Jazeker. Zeker. Heb je het al uitgezocht of doe je het zo uit een losse ja, hand? Nee, nee, dat nee, doe ik thuis. Ja, doe je dat ik thuis? Ik allemaal uitzoeken, ja. Ja? ja. En de teksten ook? Wat je allemaal voor gaat lezen, of ja. dat niet? Of dat doe je ook niet te plaatsen zo hier? Nee. Je hebt al een mooie playlist ja. gemaakt. Nou, nah, dat kan toch niet verkeerd, toch? Dat niet. Nou, dan nee. kan ik straks in ieder geval nog even in de auto luisteren naar je. chill Ja, toch? Weet, ja. Je wat ik, weet je wat ik er dan van word? Nou. In my thing weer hard naar het end, hè? Je wordt inderdaad van het liedje word je happy, hè? Ja, best wel. Met het zonnetje en het voorjaar. Kijk, wat wil je nog meer? Kijk, ze hebben naar jou geluisterd, hè? Ja. A year of sun. Ja. Dat gaan we krijgen. toch? Ja, ik denk het wel. Je hebt er nog eentje voor ons uitgezocht. Ja, level 42. Ja, en dan? Nou ja, er zijn verschillende. Ja, something about you. Ja, Dat heb je uitgekomen. Ja, er is iets aan jou. Ja, nou, dat zou een van de laatste kunnen wezen. Maar we gaan er even naar luisteren. Kan je wordt vriendelijk bedankt. Ik heb hem begrepen. Er is wat net maar aan de hand. Nou, dat had ik al lang gedacht. <laughs> Dank je wel. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Ja, ik vond het. Uh, oh, het Dat Fet hoort. Uit. Dat ja, hoort. Niet. Fout. Nee, die hoort. Deze ja, hoort ik ja, ook. Die ook. Wel, ja. ja, die wel. Ja, die wel. Het was weer gezellig. Ja, ik vond het heel erg ook. Ik hoop volgende week. Ja, ik, ik. ook. En twee uur hebben we een gast hè, volgende ja, week. De dominee. Dus uh, we gaan ons even voorbereiden erop. Want, ja, ja, zeker. Ja, dat moeten we wel Bedankt. Ja. Ik wens allemaal luisteraars een heel fijn weekend. En uh, ja, morgen ben ik er weer zelf. En uh, we volgen met uh, Jong Zandvoort. Met Thomas. En uh, dat kan alleen maar één pure gezelligheid zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En voor mij, tot morgenavond, om vijf uur ben ik er ja, weer. En ik, ik ben er volgende week weer. Jij volgende een week. Fijne avond en een prettig weekend. Hartstikke goed. En nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, doeg. Doeg.